De piek wordt vannacht rond vier uur bereikt, denkt Rijkswaterstaat. Bewoners van Itteren en Borgharen hebben het advies gekregen... hun auto op een parkeerplaats bij Maastricht te zetten. Ze worden met vrachtwagens terug naar hun huis gebracht. Daarna worden de toegangswegen naar de dorpen afgesloten... omdat die steeds meer onder water komen te staan.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 Goedenacht, wij zijn er nog een uur met Kazaluna. En in dat uur is het woord aan de luisteraar. En we gaan het hebben over het bespelen van een muziekinstrument. We hadden het over het Nederlands blazersensemble Ensemble, het eerste uur. Uh, met Niek Wijns. En uh, ja, nu mag u zelf wat vertellen over de muziekinstrumenten die u bespeelt. Of het instrument dat u bespeelt, of dat u zou willen. Nah, nee, laten we het houden bij de mensen die echt iets bespelen. Welk instrument is dat? Waarom juist dat instrument? Hoe belangrijk is het maken van muziek voor u? En... Dat is het allerleukste. Kunt u een stukje laten horen. Dat zouden wij wel leuk vinden natuurlijk. Dus dan krijgen we veel mooie kleine concertjes vanavond in Kazaroena. Nou niet te lang spelen, want het is vaak lastig om er doorheen te komen. Uh, dus houd, houd dan bij een klein stukje, maar dat is wel hartstikke leuk. Als u wilt meedoen, dan kan dat door te bellen naar 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncrv.nl. Paulus Viss heeft dat gedaan. Nog even een reactie op de uitzending uh, van net, het gesprek van net. Hij zegt, elk jaar luister ik met heel veel plezier en bewondering... naar het Nederlands Blazers allemaal rond de jaarwisseling. Zelf ben ik blokfluitist. Ik houd me intensief bezig met zowel klassieke als lichte muziek... hoewel ik jazz niet alleen als lichte muziek beschouw... Al deze elementen kom ik tegen in dit ensemble en ook nog uh, heel erg goed uitgevoerd. Mag dus absoluut niet van de podia verdwijnen. Volgens mij zijn ze het ook niet van plan. Maar is in ieder geval leuk voor, uh, om te horen meneer Vis, en uh, zelf ook veel plezier in met de blokfluit. Jammer dat hij niet gebeld heeft. Dat hadden we een stukje kunnen horen. Maar uh, Mischa de Haan heeft wel gebeld en die is nu aan de telefoon. Goeienacht. Goedenavond. Hallo. Hoi. Heb jij de radio aan? Ja. Oh, kan die even... Nee, sorry, ik heb hem niet aan, nee. Oh, Oh, ik hoor, ik hoor een raar geluid. Maakt niet uit. Wat, okay. wat speel jij? Um, ik speel gitaar en ik zing. Oh, wat leuk. Hoe oud ben je eigenlijk? Uh, ik ben 17 jaar. Ah, ja. Klink, klinkt jong. Oh, en speel je al lang? Um, ja, ongeveer 8 jaar. Staat hij op de, staat op de hands Free of zo? Ja, klopt. Oh, kan je hem nu nog even pakken? Ja, net van de hands Free af. Ah, dat klinkt beter. Dan ben je wat dichterbij. Okay, Oké, mooi zo. Ja, misschien is dat wel handig straks als je gaat spelen, maar nu nog even niet. Ja, uh, sorry, nou ben ik helemaal vergeten goed op te letten. Hoe lang speel je? Ik speel al ongeveer acht jaar. Acht jaar, dus vanaf je ja. negende? Ja, klopt. Op de gitaar? Ja, en nooit les gehad, maar... Uh... Echt waar, niet? Nee. Dus je hebt jezelf allemaal aangeleerd? En, en ja. uh, op welk moment dacht je van, nou, ik kan het eigenlijk best goed? Um, ja, ik begon op mijn negende op een IKEA-gitaartje. Oh. En uh, ik bleef lang een beetje hetzelfde kunnen, een paar akkoordjes. Ja, maar toen was ik een jaar of veertien en toen dacht ik, nou, ik wil wel echt wat mee gaan doen. Dus toen ben ik echt uh, intensief gaan oefenen en zo. Ja. Dus, uh, nee, dat ging wel goed. Dus, uh, en waarom ja. heb je nooit les genomen? Um, tja, mijn ouders vonden het te duur. <laughs> Goeie <laughs> ja. reden. <laughs> ja. ja. En, en, en je bleek het dus zelf ook te kunnen. En het is een gitaar gekomen omdat je misschien op een mooie dag door de Ikea liep. Was het ook een instrument dat jou altijd al aansprak, ook voordat je negen was? Ja, zeker. Ja, ja ik heb uh, veel mensen in mijn familie die het ook spelen en uh, ja, ik vond het altijd wel uh, een mooi instrument. Het pakt me echt aan. Leuk. En wanneer ben je erbij gaan zingen? Um, ja, dat doe ik ook al lang. Alleen uh, echt sinds een paar jaar dat ik ook echt wat mee doe. Ik, uh, ik zit ook in een bandje, dus uh, ja. Oké. Okay. En, en dat treedt ook op? Um, nou, nog niet, want ze zijn nog niet zo lang begonnen. Ze zijn nu uh, vooral bezig met het maken van nummers en dat soort dingen. Maar uh, ja, in de toekomst willen we echt veel gaan optreden. Leuk. Ja. En het liedje dat jij... Want je, maak jij zelf liedjes? Ja, klopt. En ook de teksten dus? Waar, waar, ja. gaat, waar gaat het over meestal? Um, ja. Um, ja. Ik, ja. meestal ik pak gewoon een boekje en ik schrijf gewoon. En, ja, vaak gaat het gewoon over... Ja, het klinkt heel zwaar, maar over het leven. Nou, dat, <laughs> dingen, dat hoeft niet, zwart. Die, uh, ja. Dingen die je meemaakt, dat maar, soort dingen. En dat zijn vaak zware dingen? Um, ja, soms, maar niet altijd. Leuk. En uh, gaat dat dan snel? Ben, ben, ben, ben, kan, uh, gaat dat goed? Um, nou, vaak dan denk ik van nu ga ik een liedje schrijven en dan komt er niks. Ja. En dan soms, als ik het niet heb gepland, dan komt er ineens iets in mijn hoofd en dan staat er ineens een liedje. Ho hoe dus, belangrijk... Uh, ja. ja, dat de dingen plan je niet, dat komt. En uh, je hoopt maar dat er iets goeds uitkomt. En dat gebeurt af en toe, neem ik aan. Ja, af en toe. <laughs> hoe, hoe belangrijk is dat voor jou om te kunnen spelen en te kunnen zingen en liedjes te maken? Um, ja, echt heel belangrijk. Ja, ik weet niet. Um, muziek is voor mij echt een uitluidklep. Als je speelt, dan ga je je ook anders voelen? Um, nou, als ik speel, dan heb ik echt het gevoel van... ja, ik, ik ben mijn ding aan het doen, zeg maar. <laughs> dus dat, en is, maakt het dan ook uit als er, uh, of, of er mensen bij zijn die het horen... of, of dat je helemaal alleen bent? Um, nou, ik vind het wel fijn om alleen te spelen, want dan kan je gewoon doen wat je wilt. Want niemand kijkt je er daarop aan. Ja. Maar als ik echt iets moois heb gemaakt, dan vind ik het ook leuk om het aan andere mensen laten horen. En dat ga je nu ook doen. Wat, wat zijn jouw dromen eigenlijk voor de toekomst? Tja, um, ik weet niet. Ik hoef niet rijk te zijn of iets. Ik wil gewoon later gewoon mijn ding doen. Maar dat is wel iets met de muziek, dat ding? Ja, zeker. Ik... Um... Eigenlijk hoop ik dat, uh, dat mijn band een succes wordt. En ik zou ook echt wel in andere landen willen komen. Gewoon door over de hele wereld eigenlijk. Maar het wordt in ieder geval... En, en, heb je, heb je al eens aan, aan idols en popstars en dat soort dingen gedacht? Um, jawel. Alleen, ik denk toch niet dat het helemaal mijn ding is. Want? Nee, als, ik, als ik er wil komen, doe ik dat liever zelf. Yeah. En um, niet aan de hand van zo'n programma. Nou, laat eens wat horen. Wat, ja, ga, wat ik... ga je nu spelen en zingen? Um, nou, ik dacht, misschien is het wel leuk een bekend liedje. Dus ik ga gewoon uh, iets simpels spelen. Last van Anouk. Oké. Okay. Ah, niks van jezelf? Nee. Want? Nee, dat is, uh, ik speel meer met mijn band. Het is een beetje lastig alleen op de gitaar. Dus, uh, oh. Hé, hey, jammer. Ja. ja. Kun, kun, je, kun je straks nog wel even een coupletje voorlezen van wat je geschreven hebt? Ik ben toch wel benieuwd. Um, ja, is goed. Ja? Oké, okay, do, do, ja. doe, doe eerst maar even Anouk dan. Stra Oké. Okay. Straks nog een coupletje gewoon voorgelezen van je eigen? Ja. Prima. En niet, niet helemaal zingen, hè? want dat duurt te lang. Ja, is goed. Ik doe een uh, compleetje en dan zijn. Oké, okay, heel goed. Oh. Jammer dat het door een telefoonlijn gaat. Ja, inderdaad. Maar het is wel mooi. Oké, okay, Ik zat ondertussen even, even op het internet te kijken of je ergens een site hebt of zo. Ik zie dat er een ballonartiest bestaat met jouw naam. Ja, klopt. Maar dat ben jij niet, neem ik aan. Nee, dat ben ik niet. Goed, nou, dan ga ik nog wel zoeken. Maar eh, nou, hartstikke mooi. En dan nog even dat coupletje wat je ons beloofd hebt van, van een uh, liedje dat je zelf gemaakt hebt. Oké, okay, um, ja, ik schrijf in het Engels. Je dus, kan toch uh... gewoon zingen misschien, gewoon a cappella? Oké. Okay. Hmm. Hartstikke mooi. Ik ben blij dat je gebeld hebt. Oké. Okay. En ik wens je heel veel succes en ik hoop dat we veel van je gaan horen en dat je een mooie reis gaat maken. Ja. En, uh, dat, je, dat je toch ook genoeg verdient om een leuk leven te hebben. Ja. Dank je wel, hè? Ja, jij ook wel. Oké, okay, doeg. Misha, Misha Daan was dat. Onthoud die naam, hè? Want dat wordt een grote artiest in Nederland. We gaan naar uh, Hans Timmers. Hans. Hallo? Hans Libbers. Limmers, oh, sorry. Libbers. Libbers. Libbers. Ik zal even mijn radio iets zetten. Doe maar even uit als je wil. Nee, hij staat heel zacht. Oh, is... Daar ga je geen last van hebben. Hey, maar mag ik even heel brutaal zijn? Uh, nou, dat hangt er vanaf. Nou, ik, niet... uh, ja? ik, ik luisterde naar jouw uitzending... Uh, met, het, uh, met die man van het Nederlands Blazersensemble. Ensemble. Ja. En ik ken dat zelf natuurlijk al heel erg lang. Ik ben zelf 50. Ja. En op mijn twaalfde... had ik uh, van mijn vader een LP gekregen... van het uh, Nederlands Blazersensemble. Ensemble. Ja. Dat is een LP uit 1969... En ik wil even iets, te iets lezen van de achterkant van die LP. Ja. Want dat is natuurlijk heel erg grappig. Is dat het brutale? Ja, precies. Oh, 1969, dat 69, let op. Ja. Het Nederlands Blazers ensemble wordt in Nederland... tot de meest progressieve ensembles gerekend. Met zijn fameuze nachtconcerten... op stadionkussentjes zitten... in de piste van Kree in Amsterdam... of in de hal van de Rotterdamse Doelen... bereikte het een nieuw... Steeds groeiend publiek. Samenwerking met de Nederlandse Opera, Stichting in Producties van Stravinsky's Liefdwaard, de Soldaten, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Begrijp je? Dat ensemble was toen al zo uh, progressief. Ja, en dat is altijd zo gebleven. Ja, precies. Nou, dat is mooi toch? Ja, dat is geweldig. Speel jij zelf iets? Ik uh, speel gitaar. Aha. Ja, ik speel eigenlijk basgitaar. Oh. Ik ben eigenlijk zanger. Ook zanger? Ja. Ik ben eigenlijk zanger ja. en ik uh, speel basgitaar en speel een beetje gitaar om mezelf te kunnen begeleiden op, uh, bij het zingen. Maak jij ook je eigen liedjes? Nee. Oh. Nee, ik uh, ben daarmee gestopt. Waarom? Ik heb het wel gedaan, um, eigen liedjes schrijven, maar op een bepaald moment kom je erachter dat wat je doet uh, al... ...ofwel al gedaan is, ofwel dat je niet... ...ja, je moet toch een bepaalde... ...je moet iets te vertellen hebben, hè? En dat had jij niet? Ik vind het zelf niet. Hm, nee, echt waar niet? Nou, laat ik zo zeggen... ...wat ik zoek in goede liedjes is uh, een bepaalde briljantie, hè... ...een originaliteit. Ja. Ik hou dus heel erg van Split Ends, The Beatles... Uh, van die briljante liedjes uh, met een ideetje. Ja, en dat haalde je net niet, dat niveau? Nee, nee. Ik heb één heel goed liedje geschreven, een grappig verhaaltje. Heel goed liedje geschreven, dacht ik zelf. Ja. Is nog steeds een goed liedje trouwens. En ik had het opgenomen met een kameraad van mij. Ja. In het uh, studiootje waar ik uh, destijds uh, de beschikking over had. We praten over uh, eind tachtige jaren. Ja. En we dachten dat nou, we een heel goed nummer hadden opgenomen. Het was ook wel een goed nummer. Ja. Maar op een bepaald moment luister ik naar het uh, uh, wat bij mij het, uh, het, het, uh, het introotje is. Ja. En ik hoor, ik, ik zit naar te luisteren. Ik werkte toen in, het wordt lang verhaal trouwens. Nee, nee, nee, nee. probeer het een beetje in te korten. Oké. Okay. Je hebt nou. best wel veel tussenzinnetjes. Precies. Ik werkte in een jongerencentrum en daar hadden we een eigen studiootje. En we hadden dat nummer opgenomen. En ja. uh, ik zat er in de bar in het jongerencentrum naar te luisteren. Ja. Met Mensen erbij, en opeens hoor ik. Het eerste zinnetje is gewoon het eerste stukje van Sketches of Spain van de uh, Nits. Oh, uh, hoe is het bam, dat padam, weer? Padam, bam, padam, padam, padam, padam. De muziek of ook de tekst? Nee, het. het, het, het, het, het The zanglijn. streets of Barcelona are filled with blood and rain. Volgens ja, mij. Het, het, het, het zanglijntje. Ja. Dus dat The eerste pam En dan gaat voor mij iets, iets, iets anders. En, ik, en, en die producer die liep de trap, de trap af, die vriend van mij, die producer liep de trap af. Ik zeg, Maurice, kom. En ik zei tegen een jongen achter de bar, draai dat nummer nog een keer. Ik zeg, Maurice, moet je luisteren. Het is gewoon, Het is een zinnetje uit Sketches of Spain van uh, de nits. Hebben ze dat van jullie gejat? Nee, natuurlijk niet. Heb je het van nee, hun gejat? Nee, nee, ik had een nummer geschreven. Ja. <laughs> ik had een nummer geschreven. En dat eerste zinnetje uit dat, uit dat nummer was gewoon een regelrechte kopie van... Sketches of Spain van de Nits. Maar ik wist dat helemaal niet. Maar dan heb je toch wel talent. als je Hofstede en Stips hebben dat misschien gemaakt, dat nummer? Ja, die hebben het geschreven. Ah, dat waren ja. toch aardige muzikanten. Dus als je dan ja, hetzelfde niveau haalt, dat is toch niet slecht, hè? Ja, zo kun je het natuurlijk ook zien. Dat is ja. heel, heel positief. Zo zie, zo zie ik het. Maar uh, kun jij nog een stukje voor ons spelen? Uh, nee, ik, ik zit in mijn studeerkamertje, mijn studeerkamertje dat uh, grenst aan de slaapkamer van mijn buren, dus dat, uh, ik kan helaas niks... Uh... Ja, maar als het een beetje mooi klinkt, dan vinden ze dat toch helemaal niet erg, dat je ze wakker Ja, maar is, het, is, uh, het, is, uh, het is half twee, uh, nee, half Nee, nog lang niet, het is kwart over één. <laughs> nee, die liggen al lang te slapen, jongen. Echt waar? Het is weekend. Nou ja, vooruit. Kijk, <laughs> uh... nee, ik kan wel wat voor je zingen als je dat wilt. Oh, nou, dan dat, dan dat zou ik wel heel leuk. Want eigenlijk ben je zanger. Eigenlijk zanger, inderdaad. Dan moet ik even een slokje water nemen. Ja. Ik weet niet of dit gaat lukken hoor, want. Tuurlijk lukt het... dat. Een beetje een experiment. Ken je Chad Baker? Mhm. Mm nou, dingetjes als dit: You don't know what love is until you learn. Till love, love you hate to lose. You don't know what love is. Daar zat veel gevoel in. Ik denk niet ja. dat, dat iedere noot helemaal raak was. Maar... Nee, nee, het ging absoluut niet zuiver. Nee, maar er zat, zat wel veel gevoel in. Ik vond het ja, toch leuk die, om het te horen. Het is heel moeilijk om te zingen, want je moet echt heel zacht zingen... Ja. Zonder, als je hard zingt, is het veel makkelijker om uh, zuiver te zingen. Maar ja, dan heb je die buren weer natuurlijk. Ja, precies. Kijk, ja. Dat, dat meisje, dat meisje, dat meisje, hoe heet je ook al? Misha, Misha van de net. Haane, ja. Ze, ja. ja, die deed het wel heel erg leuk. Want leuk, die heeft hè? Een hele, die heeft een hele fijne, zuivere zangstem. Maar zij wordt dan ook heel beroemd. Ja, zij wordt heel beroemd. En ik ben al heel erg oud. Ja, jij <lacht> wordt niet meer beroemd volgens mij. Ho nee. Hoewel Casaluna best wel luisteraars heeft, hè? Ik ben een vast luisteraar. Ja, nou, jij al en dan nog een paar. Ja, precies. We kunnen natuurlijk een fanclub op gaan richten voor Michelle De Haan. Ja. Michelle De Haan heet ze. Ja, Misha, maar dat is, dat is een ballon. Ja, ze heeft geen website. Het is een ballonkunstenaar, Die heeft wel een website. Die, die, die kom je de hele tijd tegen. Maar ik weet niet of ze hetzelfde schrijft, eerlijk gezegd. Nou oh, ja, maar ze wil nog beroemd worden. Hè, want ze heeft nog een, een band en ze moet nog gaan. Te... Ja, ik je, heb goed. het ook gehoord. Hoe heet die band van? De, weet je dat? Uh, ik heb het niet opgeschreven. Nee, ik weet het niet meer. Nou, maar, oh, maar zo, nou, als Micha nog even terug wil bellen hoe, hoe haar band heet... Dan ga jij een fanclub uh, oprichten. Dan gaan wij een fanclub oprichten. Oh, dan, dan, we, dan, dan, we dan doen we haar zo nog even in de uitzending. Vind ik ook wel leuk. Als Wat Misha ik? nog wakker is, dan, doe, dan uh, gaan we nog even met haar praten. Zo. Ja, precies. Oké, Ik heb de naam van haar band en dan gaan we daar iets uh, leuks op. bekijken. Oké, okay, dan kom jij daar Pas even vast. bij zo. Wacht, we gaan, ik ga nu even andere muziek draaien. Oh, nee, we gaan, nee, nee, nee, we gaan nog een bellen. Ik moest misschien nog even... telefoon. Ben, ben ik warrig, hè? Ik moet even het telefoonnummer noemen. 0800-1121. 0800-1121. Als u wilt mailen, kan dat naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En uh, Paulus uh, Vist, die heeft net gemaild... en die is nu aan de telefoon, want die had ik opgeroepen. Min of meer trouwens. Uh, maar als u dat wilt vertellen over het instrument dat u bespeelt, of uh, nee, niet of, gewoon het instrument en ook waarom u dat instrument bespeelt en, en wat het u uh, te bieden heeft om het uh, instrument te bespelen, dan kunt u ons bellen op dat nummer 0800 1121. Paulusvis, nacht. Ja, goedenavond, of goedenacht uh, Klaas. Ik had hè? Ik heb me en uh, na nou, het werd gezegd, nou, je mag ook even bellen, is leuk, dus dat doe ik dan bij deze. Ja, hartstikke mooi. Uh, ik ben dus blokfluitist en ik, uh, ik geniet zo ontzettend veel van het Blaasensemble, Ook wat betreft de mensen die allemaal klassiek geschoold zijn... en ontzettend thuis zijn in lichte muziek, mm -hmm. in Indiaas muziek, jazz, pop. Ja. Nou, dat spreekt me enorm aan, want ik ben ook zo bezig. Ja, maar van we, we, we beperken ons nu even tot jou, want dat heb ik ja. net voorgelezen. Ja, klopt. Uh, uh, want hoe lang speel jij al blokfluit? Ik speel... Uh, ik ben heel laat begonnen met studeren toen ik... Uh, 25 was, ben ik eigenlijk naar het consultorium gegaan. Oh, heb je dat afgemaakt nog? Dat heb ik afgemaakt, ja. Op Zwelen uh, in Amsterdam. Aha. En, uh, maar ik was wel eerder ook een beetje bezig met uh, mijn groep Gamma. Gamma? Waar ik een keertje jou heb ontmoet met Ati Dijkmeester. Oh! In het grijze verleden. Dat is wel een tijdje terug, ja. Ja, ik speelde dat ik met de groep Gamma. En uh, daar heb ik jou dus daar ook uh, gezien. En daar kondig jij ons aan. Dus, oh, Ja. En nu ben je dus uh, gewoon. Uh, nu doe je dit en dat doe je hartstikke goed. En dat vind ik ontzettend leuk dat ik uh, jou ook. Want ik luister heel veel naar uh, Casaluna. Dat ja. ik jou nu op deze manier ook hoor. Wat grappig, kan me. Ik kan me niet herinneren. Nee, dus, dus een band met een blog een het dat was ik dan. Dus, uh, dus dat is en dat was ver... in, de, in het gebouw van de NCV, dus in Passage ja? heette dat. Ja, ja. Daar hebben jullie opgetreden? Ja, in, in zo'n talkshow weet je wel. Ja, ja, ik, ik ken het, je kent nog het. Ja. En sindsdien uh, speel ik nog steeds. Ik heb ook een website. Oh, jij wel? Ja. Dan ga ik daar even naar kijken. www.paulusvist.nl Dat is een hele goede naam als je zo heet. Hè? <laughs> ja. Maar dus de, de, de combinatie van stijlen, weet je wel, dat, dat vind ik gewoon ontzettend goed wat er gebeurt. Ja, maar uh, even kijken, want ik, ik doe wat fout volgens mij. www.paulusvist.nl Oh ja, oh je ja. hebt een baard. Ja, kleinkje Het ja. Je klinkt helemaal niet als iemand met een baard vind ik. Oh. <laughs> dat is wel Nou. Even, ik zit even te kijken of ik uh, oh. Of ik je nou zou herkennen, nee. Want daar liggen wel een stelletje fluiten voor je, je neus. Ja ja, ja, ja, ja. Ik ben dus uh, dan ook blocfluitleraar. Ik geef les op een paar muziekscholen. En, uh, dus het is mijn professie. Kan jij nu een stukje spelen? Nou ja, ik wil wel een stukje spelen. Ja. Maar dat is een beetje... Ik kan een stukje improviseren. Nou, dat is leuk. En, uh, want ik zie haar, uh, daar vijf fluiten. Ja. Op die foto. Ga je een van die vijf fluiten bespelen? Ik ga het, het bekende sopraantje spelen. Wat op Koninginnedag ook wordt gehanteerd. Door? Door kinderen aan de, oh, die. aan de... ja is dat de tweede van rechts? Oh, dat weet ik. Ik heb hem hier niet staan, maar dat oh. is het kleinste fluitje. Oké. Okay. Het sopraatje. En dan de improvisatie van Paulus Vist. Dan gaan we, we straks, nog, straks nog even doorpraten. Ik improviseer even. Ja. Hoe komt dat nou binnen bij jou? Ik bedoel, hoe, hoe komt het nou dat je dit ging spelen? Eh, gewoon, ik, eh, dat is gewoon een, een, een stukje gewoon, eh, ja, een stukje wel je half twee hoort of zo. <laughs> dan, dan was het iets te vroeg. Eh, nou, dit, dit is, uh, ik improviseer ook heel veel uh, met die fluit. Daarom ook die groep Gamma, dat ik uh, ook geen muziek daarmee speel en eigen werk maak. Maar, maar deze muziek die je nu speelt, hè? als bij ja. half twee, maar ik ben toch wel benieuwd. Komt het uit een bepaalde cultuur? Dat komt dit, niet heel... uh, dit is gewoon nu uh, ter plekke gedaan. Ja. Uh, ja, ik heb heel veel affiniteit ook met Ierse muziek, met uh, Indiaanse muziek. Ik speel ook met uh, een tamboura-speler bijvoorbeeld, weet ik wel. Echt uh, raga's en uh, dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, ik ben gewoon helemaal thuis in... Uh, de muziek, en dat is heel veel, de wereldmuziek ben ik ook heel erg mee bezig. En ook uh, Bach speel ik ook. En, uh, dus eigenlijk uh, heel veel. En uh, wat ik dus wel belangrijk vind, is dat je met de muziek die je speelt... dat je daar ook verbinding mee hebt. Wat houdt dat in? Zelf, dat je zelf uh, je een verbinding voelt met wat je doet. Maar wanneer voel je die? Uh, even kijken, hoe moeilijke vraag. Als ik, uh, bijvoorbeeld als ik Bach speel, vond ik speel ik een cantate... Mm -hmm. Ja, dat vind ik geweldig. En uh, waar ik iets mee heb... Hè? en, en de, de cultuur waar ik iets mee heb... daar kan ik dan ook me muzikaal in uiten. Ja. Is het moeilijk gezegd? Nee, nee, nee. nee. Ja, nee, nee. verbinding maken, met dat vind ik... Uh... Nou, ik, moet, ik, wil, uh, ik wil zelf gewoon verbinding hebben... met hetgeen wat ik doe. Ja. Dus je kan ook iets reproduceren... Ja. en de, gewoon de noten spelen... waar je eigenlijk niets mee hebt... Dat begrijp ik, ja. Dat kan natuurlijk ook. En dat is ook wat je... Maar zouden veel mensen dat doen? Ik zie wel toch wel redelijk veel mensen die dat doen... maar ook heel veel, vooral jonge mensen, kinderen, die doen dat niet. Als die gewoon lekker spelen en dan is hun kortjakje... dat is hun kortjakje. Die hebben daar op hun manier heel veel mee. Als kind van zes, zeven. Ja. Hoe belangrijk is het voor jou om blokplu te spelen? Heel belangrijk... Ja, ik heb de blokfluit gekozen omdat het ook iets is wat helemaal bij me past. En dat is een gevoelskwestie. Ik heb ook heel veel klarinetmuziek uh, nagespeeld. Ik was een fan van Benny Goodman. Mm -hmm. En die heeft uh, opgetreden op, de, op het festival in Blokker. Daar was in de tijd uh, in de veiling al heel veel mensen daar op kwamen treden. Louis Armstrong, Benny Goodman, uh, Count Basie. En die klarinetmuziek, die swingmuziek, die speelde ik altijd na. Dat vond ik erg leuk. En zodoende is ook mijn affiniteit voor de jazzmuziek uh, ja. naar voren gekomen. Maar heel belangrijk zeg je, kan dat kan je stemming veranderen? Um, word je er vrolijker door? Ik vind dat ik over het algemeen een heel opgewekt humeur heb... omdat ik met iets bezig ben. Wat ik, wat ik zelf ben, dat ben ik zelf. Dat helemaal bij je past dus? Dat helemaal bij me past, ja. ja. En dat is in dit geval die blokfluit. Ik speel ook wel andere instrumenten, maar die blokfluit is toch het meest... Uh, Waar ik het meeste verbinding mee heb. Waar ik ook heel dynamisch en heel uh, swingend op kan spelen. Hm. Dat dank je de meeste wel. mensen dus niet doen, maar ik doe dat dan wel. En ja. dat vind ik ook een uitdaging om juist op dit instrument dingen te doen... die andere mensen juist niet doen. Ja. ja, ik begrijp het. Ik dank je wel voor het bellen. Eerst voor het mailen en daarna nog voor het bellen. Hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt. Oké. Okay. En uh, tot ja, de volgende keer. Ja, dank je wel. Oké. Okay. Paulus was dat, dankjewel. Wij gaan even wat muziek draaien van iemand die hier ook wel eens uh, gezeten heeft. En dat uh, ging toen ook over muziek, want zij is uh, singer-songwriter... zoals dat zo mooi heet, Signe, Signe Tolfsen. Prachtige liedjes maakt, zij, hele mooie stem. En uh, uh, dit komt van, ik weet niet hoe die cd ook weer heet... maar het nummer heet in ieder geval uh, History Class. And I never wanna be again where I am now. So I'm writing down this story for myself to remember how the curtain fell before I took my bow. And now my eyes ain't good enough for you to lay yours upon, and I close them so they won't have to see. How the needle returns to the start of the same song I've been singing ever since he came to love me. Comes in dimensions, and yours are so different from mine. He studies the truth, heads the first ones the worst. You want me to go back to my roots, but I think I'll decline. And while my mother is reminding me. These previous misadventures I'm letting in the new man's butterflies the Butterflies have now replace The empty, angry Iggy Lou. They've landed on it, kissed it till you died I'm not here to tell you why My mother don't approve of him. Check a different song if you want to know why the Craving lust and love aren't so easy to define Here I am making a mess. History classes are wasting on me The teacher is my lover so I'll never pass the test My fingers are bleeding from abusing my guitar And the glue is the reason for my tears sit in front of you, learning your teachings, I'm wishing for what the silence clears. My Fingers are bleeding from abusing my guitar, and the glue is the reason for my tears. And as I sit in front of you, learning your teachings, I'm wishing for what the silence clears. My fingers are bleeding from abusing my guitar, and the glue the reason for my tears as i sit in front of you learning your teachings i'm wishing for what the silence clears mooi. Dat was een van de meest gedenkwaardige uitzendingen van mij... van de afgelopen tijd met Signe Tollofsen. Um, omdat zij hier ook een paar liedjes live in de studio zong. En dat was echt heel bijzonder. Kan dit, Daar heb ik wel eens vaker over te maken. Ja, we gaan zitten. Maar dit komt van de CD Signe of zo heet die CD. Dat is makkelijk. En dat nummer heette dus History Class. En volgens mij, maar dat weten we niet helemaal zeker meer... want ik heb daarna heel vaak naar die CD geluisterd... dus ik weet het niet heel goed meer. Maar heeft ze dit toen ook live gespeeld bij ons... Oh, ja. oh Jelmer, de regisseur, die weet het zeker. Want die was er toen ook bij. Dat was voor hem ook een uh, mooie uitzending, toch? Hij, wij, wij, zij had de uh, whisky meegenomen. Daar hadden we opeens heel, heel veel zin in allebei. Maar dat doen wij natuurlijk niet. Wij zijn aan het werk. Um, even denken. Wil van Ekeren goeienacht. Goeienacht. Hoe is het? Ben je aan het typen? Ja, ik was even aan het typen. Dat wil zeggen, ik uh, doe nu een poging om een stuk muziek naar jullie toe te sturen. Uh, ja. Uh, want uh, dat draait misschien het makkelijkst. Dus en dat wordt nu naar jullie toegestuurd. Uh, want mijn muziekinstrument, en daar uh, wou ik het dus over hebben... dat is de synthesizer. Ja, onder andere hoor. Onder andere, ik doe veel meer, maar nu even de synthesizer. Ja. En dat is eigenlijk omdat ik uh, eigenlijk als, als kind al uh, de wens had... Om een, uh, om een orkest te hebben van het type metropoolorkest, zeg maar. Ik was ook een enorm fan van Rogier van Otterloo. Ik heb hem in zijn, tijdens zijn leven ook vaak ontmoet... Ja. Uh, ik heb ook heel veel geleerd van de Franse orkestleider Paul Moriat, die een paar jaar geleden overleden is en uh, nou, ik mocht zelfs uh, een keer een arrangement sturen, een heel vriendelijke brief teruggekregen. Maar uh, ik heb dus nu een hele mooie synthesizer, van, uh, nou, ik mag misschien geen merken noemen, uh, maar nou is het dus eigenlijk mijn bedoeling dat ik zeg maar, bij gebrek aan metropoolorkest mijn synthesizer als alternatief orkest gebruik en dat dus... Uh, de luisteraar ook niet mag horen dat het uit de synthesizer komt. Kan dat? Dat kan. Want jij hebt nu iets opgestuurd, dat is binnengekomen. Ik heb goed nieuws. Ja, het staat Alius et idem. Dat is mijn uh, afzender. Ja, en, nee, uh, hij, is binnen, hij is binnen, hij is binnen. En dat is, uh, nummer 1 staat hier? Ja, het staat nummer 1. Het heet, het, ik heb een tune gemaakt uh, in een poging. Uh, dat wil zeggen... Uh, dat. Dat was een inzending voor een soapserie voor Groningen. Groningen componisten werden uitgenodigd om muziek te maken. Maar ik ben natuurlijk niet, uh, uh, ik ben natuurlijk niet uh, gehonoreerd met mijn muziek. Hoezo natuurlijk? Nou ja, er waren ze 70 componisten. En de kans dat je er dan uh, uh, bij hoort is zo klein. Het, de serie heet Boven Water. Uh, het is een stukje muziek dus van 49 seconden. Ik denk, ik stuur jullie ook niet iets al te langs op... anders is dat uh, enzovoort te veel. Ja. Misschien dat je dit dan wel uh, helemaal kunt afdraaien. Het, het schijnt, uh, dat is voor mij een primeur... dat ik nu op een knopje kan drukken en dat we het dan kunnen laten horen. Dat was trouwens ja. in het eerste uur ook zo, maar toen was het makkelijker. Dat was een andere situatie. Dus we gaan ja. het even proberen. En dit klinkt dan als het metropoolorkest? Ja, dat is een, je hoort eigenlijk een volwaardig uh, lichte muziekorkest... maar uh, ik heb het gewoon op één synthesizer gemaakt... En je hebt alles, alles zelf gedaan? Ja, gewoon alles zelf ingespeeld. Het compositie gemaakt. Wow. Uh, geïnstrumenteerd, georchestreerd. En, uh, en er zit een ingebouwde sequencer in die synthesizer. En dan, wat ik zeg, je hoort een gewoon orkestwerk. Ik ben nu al onder de indruk en ik heb nog niks gehoord. Maar misschien ben ik dat straks helemaal niet meer. Dus we gaan gewoon even luisteren. Oké, okay, bedankt. En uh, Blijf hangen. Ja. Aan de telefoon. Oké, okay, dat is dus uh, Wil van Ekeren op de synthesizer. En het lijkt een heel uh, orkest. Oh, het is niet één knopje. Oh, wel. Heel geschikt voor bovenwater. Ja. Nou ja, het werd dus niet gehonoreerd. Nou. Maar goed, ik gebruik het nu wel voor mezelf. Als ik een, een, een cd maak met allemaal eigen projecten... dan uh, zet ik dit vaak er als introductie op. Leuk. Ja. Kijk, nou, ik vind het knap hoor. Ja. Nou, bedankt. Het ja. is waarschijnlijk omdat ik zelf helemaal niks kan op muzikaal gebied. Maar ik... Uh... En, uh, en, en speel je zelf ook nog... Ja, want je zei, ik speel veel meer dan synthesizer. Ook nog gewoon akoestiek? Ja, ik heb... Uh... Ik heb blokfluit gestudeerd, dus net als de vorige luisteraar, ja. maar dan in Groningen. Ik heb dat alleen niet afgemaakt, want ik vind blokfluit een fantastisch instrument, maar voor mij, ja, ik wilde gewoon te veel. Uh, verder ben ik percussie. Wat, wat wilde je dan te veel? Nou, ik, ik wilde gewoon uh, van alles en nog wat. En blokfluit is voor mij één van de vele instrumenten die ik graag zou willen doen. Ik ben ook een heel fanatiek zanger... Uh, jaren geleden heb ik zelfs als voor de lol gewoon uh, big band stukken gezongen in de studio. Dan ging ik alleen naar de studio toe met een partituur en dan zong ik, uh, dan zong ik een, uh, een, een heel stuk van Claire Miller in. Uh, en, en nu zit ik ook wel uh, in koren of, uh, ik, of heel af en toe treed ik wel een solo op, maar dat niet zo vaak. Hm. Ja. Lekker bezig. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. En, en hoeveel tijd besteed je aan de uh, uh, muziek? Nou, heel veel. Ja, dagelijks wel, uh, dagelijks wel het nodig. Maar het ligt er ook een beetje aan. Als je, als je geen opdracht hebt, dan ga je wel eens voor jezelf aan de slag. Maar ik merk dat wanneer je meer onder druk komt te staan... dat je dan ook harder en beter kunt werken. Heb je, is, heb je er nog een baan bij of is dit echt je werk? Nee, nee, nee. nee. Ik probeer van de muziek rond te komen. Maar dat, uh, dat lukt dus niet. <lacht> nee. en, en waar leef je dan wel van? Nou, ik, uh, ja, ik heb helaas nog een uitkering. Ah, oké. Okay. Ja, ja, dan, dan... ja. Maar dit, dit, deze synthesizer, ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is een heerlijk... Ik, er zitten uh, geluidskaarten bij beide, vier. Of die zitten weer ingebouwd. Dus ik heb een beschikking over zo'n 3000 registers. Dus of ik nou een modern orkestwerk wil maken... of ik wil een uh, passage uit de Matthäus-Passion overspelen... Dat, uh, je kunt het allemaal met dit instrument. Maar vind je dat, ik heb toch altijd een beetje het gevoel... het is toch een beetje nep. Ja, kijk, het is natuurlijk nooit... Uh, het echte valt nooit evenaren. En het is met instrumenten zelfs zo, hoe groter de groep instrumenten, uh, hoe beter te imiteren. Dat wil zeggen, je kunt beter een groep strijkers imiteren dan één viool. En yeah. één viool zal echt nooit super klinken. Maar goed, als je niet uh, uh, de middelen en het geld hebt om uh, uh, zeg maar voor, voor een metropoolorkest te schrijven, uh, en, en, en dan moet je het ook nog maar uitgevoerd krijgen zoals je het zou willen. Ja, als je die middelen niet hebt, dan is een synthesizer natuurlijk ideaal. Ja. Vroeger, uh, vroeger componeerde je wat en dat werd dan één keer door een slecht ensemble uitgevoerd en dan was het stuk gedoemd in, de, in het archief te verdwijnen. En nu is het zo, je componeert het voor jezelf en je kunt het zo vaak en zo mooi mogelijk maken en zo vaak mogelijk afluisteren als je wilt. Ja. En ook nog via internet verspreiden. Nou, en, uh, dus in wezen uh, ben ik er wel heel erg op vooruit gegaan, maar je hebt wel gelijk. Het, het, het echte is nooit te overtreffen. Heb je een website? Uh, nee, maar ik heb wel een, een profielpagina op uh, Netlog. Dat is zo'n community site. En daar heb ik ook uh, composities en uh, foto's en van alles en op, nog wat op staan. Uh, hoe, wat is het adres daarvan? Kan iedereen daar kijken of niet? Uh, ik kan je die link ook sturen. Die, uh, ja, maar weet je niet? Gisteren, ja, dat zit bij Netlog. Uh, ik geloof ook gewoon Aljoes het Idem. Maar dan stuur ik je die link ook nog eventjes. Want toevallig was ik gisteren ook te gast bij Lex Bolmeijer... en die heb ik ook die link al gestuurd. Oh, je bent <laughs> die, lekker bezig. Ja. Als we Zeker. dat hadden geweten. Nee, ja, dat geeft niks. Hartstikke mooi. Wat, waar gaat je het gisteren over dan? Sorry, wat zei je? Waar had je het gisteren over met Lix? Uh, uh, over community sites. Oh, oké. Okay. Dus ik zat bij Netlog. Dus, en Ik heb via Netlog. Ik kan niet te veel herhalen. Maar ik heb via Netlog dus mijn vriendin leren kennen. Een, een hele lieve vrouw uit Oostenrijk, uit Wenen. Uh, en woont en, en hij nou, nog steeds ik... in Oostenrijk? Of? Uh, ja, want ik he, we hebben normaal een klein halfjarige een relatie. Dus, okay. uh, maar ik heb haar via net nog leren kennen en dat was fantastisch. Oké, okay, maar daar heb je het gisteren over gehad, begrijp ik. We hebben het gisteren ja, over gehad. Er zijn misschien mensen die het gisteren ook gehoord hebben, dus uh, daar ja. gaan we dat niet overdoen. Goed. Ik acht die kans zelfs vrij groot dat er mensen zijn die het gisteren ook gehoord hebben. Hey, um, dankjewel. Oké. Okay. Heel veel succes. Fijne nacht en uh, nou, tot maandag. <laughs> ja, dan ben ik in Jurgen, okay. maar kun je ook bellen, altijd leuk. Oké. Okay. Gaat vast over drank. Oké. Okay. Want er komt iemand van de aan Nederland. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Even kijken, ik wou even mail gaan kijken Dag, schrijft Sander Boy Jullie vroegen al mensen die een muziekinstrument bespelen Ik ben organist en orgelmaker Dus ik onderhoud deze instrumenten zelf ook Speel zondags tijdens kerkdiensten Maar geef ook af en toe orgelconcerten Ben dus niet alleen kerkelijk bezig, maar ook buiten dat Ontzettend jammer dat ik in de auto zat Toen ik jullie oproep hoorde Anders had ik echt even langs de kerk gereden Die zin snap ik niet, want als je in de auto zit Dan kan je juist makkelijk langs de kerk rijden Volgens mij uh, en dan had ik jullie daar gebeld om iets te laten horen. Ik was de kerk al voor... Oh, hij was de kerk voorbij. Uh, ik improviseer op orgel ontzettend veel, maar speel, op, uh, speel ook literatuur. Speel ook literatuur. Uh, voornamelijk oude muziek. Muziek uit de 16e uh, begin, tot en met de begin 19e eeuw. Maar voornamelijk muziek tot eind 1700. Ook improviseer ik veel in de oude stijl. Erg leuk om te doen. Hoe beïnvloed je uh, het je stemming? Nou, als je zo'n prachtig oud-orgelwerk aan het spelen bent, dan kun je daar helemaal in inleven. Dat is een fantastische ervaring. Ook het begeleiden van gemeentesang tijdens een zondagse kerkdienst... geeft een zekere kick. Of geeft, ja, geeft een zekere kick. Dat staat er. Leuk onderwerp vandaag. Ik luister regelmatig. Sander Boy, dankjewel. Ik blijf even op de mailbox. Ronald, die schrijft... Hoi Klaas, zit te luisteren naar je uitzending. Ik maak ook muziek. Ik ben nu 43 en maak muziek vanaf mijn twaalfde jaar. Dat is dus 31 jaar. Muziek is een uitlaatklep voor me. Ik heb laatst een nummer geschreven over mijn scheiding. Misschien is het leuk om een stukje te laten horen op de radio. Ik heb het zelf gezongen en ingespeeld. By the way, gewoon thuis op mijn slaapkamer. Leuk detail is dat ik in dit nummer ook bij X-Factor in de... Oh, het zal HMA staat. Het zal wel Heineken Musical zijn. Ja, dat wordt beaamd door mijn collega's. Um, Ronald was dit ik, Kan ik nou weer op dat knopje drukken? Oh, wat leuk zeg. Even kijken. Een klein stukje van dat nummer van uh, Ronald dus. are leaving 20 years of love and care you say goodbye you're closing doors it's cold inside you it's a sad day in my life Give and take You say goodbye You say goodbye You're leaving my country You're leaving my country She's leaving my country Oh, het is afgelopen. Ja, ik denk dat het gewoon helemaal... Dat hebben we ook gedaan met een vrij kort liedje. Maar wel uh, mooi. Allemaal op de bedrand gemaakt waarschijnlijk. Of in ieder geval ingespeeld. Uh, alleen het onderwerp is niet zo positief natuurlijk. Maar uh, zoals Ronald al zei, het helpt hem wel dingen te verwerken. Dankjewel voor het mailen. En uh, tot een volgende keer. Ja, misschien even bellen nog binnenkort ook. Even kijken. Marianne. Hallo Lex staat hier. Nou, dit slaan we over. Nee, even kijken. Hallo Lex. Wat gaat het weer heerlijk met al die talenten. Ik was heel geëmotioneerd bij jouw eerste gast. Wat ze zo eerlijk kon weergeven. Als je zo jong je kwaliteit zo mooi durft te geven, heb ik veel respect voor. Dat was Misha. Die volgens ons nu slaapt, want die heeft niet meer teruggebeld. Uh, ik wil fan van haar worden en wacht op verdere gegevens. Ja, daar wachten wij er met z'n allen op, maar ze, ze, ze heeft niet meer gereageerd. Uh, Verder gegevens, ik wil jou bedanken voor de leuke begeleiding die je haar gaf. Ze wordt vast een groot artieste met vriendelijke groet, Marianne. Uh, dan, en nog één mailtje, Jos, die schrijft Klaas... Drie jaar heb ik geprobeerd om muziek te maken... op een saxofoon in een dwelorkest. De dirigent heb ik slapeloze nachten bezorgd... heb privéles gehad, notenbalken waren voor mij als algebra. Uiteindelijk heeft de leider van de groep al zijn moed verzameld... en mij gevraagd om iets voor de club te willen betekenen. En dat was meteen stoppen. Anders zouden de beste elders gaan spelen. Oh, dat is ook zielig. Mijn waardering voor muzikanten is door deze ervaring enorm toegenomen. Nou, niet voor het karakter van die muzikanten, lijkt mij... Ik kan zeer van muziek genieten. Als ik het uh, beetje kennis en kunde wat ik heb meegenomen... uit mijn muzikale periode tijdens de uitzending zou laten horen... denkt Half-Nederland dat de Russen in aantocht zijn. Hij kan beter brood bakken, deze Jos, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Uh, dan hebben we iets binnengekregen waar we niet zoveel aan hebben. Dan doe ik er nog eentje en dan gaan we weer naar mijn telefoon hoor. Goeienacht, schrijft uh, Ellie de Bruin. Ik heb de naam van de zangeres van het nummer History... Klaas niet verstaan. Zou u mij die naam nog eens kunnen noemen? We zijn een soort service rubriek. Dat is Signe Tollefsen. Een Noorse naam volgens mij. Signe Tollefsen. En dat nummer heet de History Class inderdaad. En de cd heet ook Signe Tollefsen. Daar maken we graag reclame voor. Hans Kluin, goeienacht. Goeienacht. Sorry dat het een beetje lang duurde met al die mailtjes, maar fijn dat je bent blijven hangen. Oh, dat is... Ja, niet, had ik even de tijd om een uh, videootje te versturen naar jullie e-mailadres. Ik, ik, ik, ik zat net te zeggen van, daar hebben we niks aan, maar dat is jouw mailtje. <laughs> dat is dus een video. Maar ik, ik zie niet wat er... Wat uh, is dat Poor Boy Blues? Nee. Uh, moment, we kijken even. Ja, dat is het, ja. De eerste keer dat ik dit nummer hoorde van Chet Atkins en Mark Knopfler... waren de kwaliteiten van keyboards niet goed genoeg om er een redelijke cover van te maken. Nu dus wel. Zullen we even een klein stukje gaan luisteren dan? Doe maar even. Dan gaan wij zo meteen praten. Oh jee. Daar komt-ie. om dat beeld erbij te zien. Je zit daar een ja. beetje als aan een uh, bureautje met een bureaustoel achter de synthesizer. Een beetje van achter gefilmd. Ja. Gewoon met een uh, fotocameraatje. Wat grappig joh. Ja, hè? En die heeft dat geluid ook opgenomen? Dus. Of die, heb die heeft ook het geluid opgenomen, ja. Nou, dan, uh, wat maken ze toch goede dingen tegenwoordig. Hé, hey, hartstikke leuk. En uh, Jij speelt veel, neem ik aan. Ik speel elke dag wel een paar uur, ja. Uh, uh, altijd dit soort muziek? Uh, nee, ik weet niet of je op mijn site kunt kijken. Nou, dat denk ik wel. Hoe heet hij? Hoe, uh, hoe heet hij? <laughs> Hans staat er Kluin heet hij gewoon. Aan Wat? elkaar geschreven. Zeg het nog eens. Hans Kluin. K-L-U-I-N. Ik, ik volgens mij zei je kluis, of niet? Kluin. Ja. Met een N. NL. We horen nog even jouw muziek. Want uh, jij bent daar een paar uh, uur per dag mee bezig? Ja, dat hangt, er vanaf, uh, dat hangt er een beetje vanaf uh, wat ik doe. Je kunt uh, met die uh, tegenwoordig op het internet kun je natuurlijk uh, MIDI-files binnenhalen enzovoort. Wat kun je binnenhalen? En uh, uh, MIDI-files. Ja. Dat zijn begeleidingsfiles, die staan gewoon op het net. Uh, maar het leukste is natuurlijk om gewoon zelf je eigen vijltjes te maken. Ja. En die dan zelf op het net te zetten. Ja. En uh, nou, als je zo'n foutje maakt, dan uh, daar kun je wel eens een hele dag mee bezig zijn. Is het niet hansklein.sociable.nl? Uh, nee, het is op YouTube. Oh, oké. Gewoon Hansklein, gewoon een Oh, zo, ja, het is geen website. Oké. Okay. En, weet um, je, je bent er een paar uur per dag mee bezig. Is dat, uh, verdien er ook geld mee of is het gewoon een uh, hobby? Dat uh, was maar waar. <laughs> nee, nee, het is gewoon een hobby. Oh, leuk. En wanneer, heb je, wanneer uh, ben je gaan uh, leren muziek te maken? Toen ik een jaar of twaalf was, ben ik begonnen met uh, akkoreon. Ja. Uh, daarna heb ik mezelf uh, gitaar uh, geleerd. Toen ben, ik, uh, toen ben ik gaan varen en toen kwam ik in Amerika terecht... en toen ben ik een groot liefhebber geworden van countrymuziek. Aha. Maar ja, je had... Uh, nou praat ik dus over... Uh, 35 jaar geleden of zo. Ja. En in die tijd had je nog helemaal, zeg maar... Ja, je had wel orgels en zo. En uh, later kreeg je dan de eerste elektronische orgels. Maar sinds dat die keyboards er zijn, uh, en dat je ook, uh, zeg maar, die keyboards uh, je tweede stemmen, je derde stemmen enzovoort kunt laten zingen. Ja, dat is, dat is buitengewoon, want ik hoorde jou toen net tegen een andere synthesizerspeler, uh, hoor je zeggen, jij vindt het een beetje nep. Ik ja, ja. Ja, dat zei jij. Dat zei, dat zei ja. Ja, ja, ja. Ik heb er nu al spijt van. Maar het is wel een hele mooie nep. Ja, ja. Ja, dat kan me voorstellen. En wel leuk om daarmee bezig te zijn, want jij bent nu al oud ongeveer? Ik ben al 63. 63. Wel nou, leuk. En, en, en dan zit je dan met je je het lekker te spelen. En treed, je, ja. treed je wel eens op? Uh, ik, heb de, ik ben lid van een keyboardclub. Daar, daar, daar, daar treed ik wel eens op. En ik heb, uh, ik heb ook wel eens bij, uh, bij die line dance groepen enzovoort. daar heb ik ook wel eens opgetreden. Ah, leuk. En op braderie en zo. Maar ja, dat is, allemaal, uh, dat is allemaal liefdewerk. Ja. Maar wel leuk toch? Dat mensen het ook doen. Ja, horen. Heel, heel erg leuk. Ja. Ja. Ja, ja. Het is best wel leuk om. Uh, om uh, om, uh, om applaus te krijgen, laat ik het zo zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Uh, Hans, ik dank je wel voor het bellen. Uh, Hans Kluin. En uh, uh, heel veel succes met die muziek, hè? Dank je wel. Met die mooie nep. Dank je wel. Uh, veel, uh, veel succes met je programma. Ik luister graag naar. Oké, okay, hartstikke mooi. Dank je wel. Doei. Ik ga maar even de mailbox in. Gijs Visser heeft gemaild. Die zegt, hallo, ik ben benieuwd naar de titel van de track die zojuist gedra gedraaid is. Die korte, die nogal snel afgelopen was. Die was van Ronald, denk ik. Ja. Ronald en dat nummer heet Leaving. Maar ik weet niet of dat de eerste vind is. Uh, Ronald Werk heet die waarschijnlijk. Of misschien is het wel het mailadres van zijn werk. Dat weet ik niet, maar het staat in ieder geval Ronald Werk. En uh, ja, dat was mooi inderdaad. Dus ja, het heet Leaving. Dat is het enige wat ik er verder over kan zeggen. Misschien kan Ronald er nog wat over mailen. En dan hebben we nog... Uh, Sebastiaan. Die zegt ook al, heel Lex. is de tweede nou. Dan moet het ophouden. Uh, maar uh, even kijken, die schrijft... Gisteren heb ik een klein stukje opgenomen op mijn nieuwe akoestische gitaar. Check het hier. Uh, Oké, okay, we gaan het weer even opzoeken. Nu het kan. Nu ik weet dat het werkt. Dus doen we het ook. Even kijken. Oh de URL bevat een video met die onjuiste... Oeh, daar gaat iets mis. Nee, deze, dat krijg ik niet voor elkaar, het spijt me. Het is niet omdat jij mijn, mijn naam verkeerd zegt, maar ik weet het gewoon niet. Even nog één keer proberen. Uh, nou, dit wordt een beetje saaie radio. Dat, uh, is, ik krijg het echt niet voor elkaar. Hij, hij, hij opent niet goed. Kijken of we nog iemand aan de telefoon hebben. Op dit moment... Hebben wij iemand aan de telefoon? Ik zie dat Jelmer aan de telefoon is... maar dat is denk ik nog niet uh, in orde. Dus gaan we gewoon even naar de volgende plaat. Kunnen wij naar, naar plaatje 3, die van Eva de Roveren? Dan moet je er even eentje uitgooien. Dat was ook een mooie plaat, maar ik vind Eva de Roveren zelfs heel leuk. Dat, uh, dat nummer dat is een Belgische zanger. Het nummer heet Anoniem. Ja, ik zei zojuist dat ik dit een uh, mooie plaat vind, in ieder geval een leuke zangres, maar we moeten toch even door, want ik, ik heb nog een mailtje binnengekregen weer van Sebastiaan Kelder, uh, en daar wil ik toch dan een klein stukje van laten horen, want hij heeft nu uh, het juist, nee, doet het nog steeds niet. Hij zei, er moet nog een uurtje achter, maar dat levert volgens mij niks op. Nee, nee, het spijt me echt. Nee, nou, ik ga dat ook niet meer... Nee, ik, ik open hem niet goed. Het spijt me. Um, dan aan de telefoon... Nu... Jan. Hallo. Hallo, met Jan. Hallo, Jan. Hallo. Bespeel jij ook een instrument? Ja, een heel bijzonder instrument. Wat is dat dan? Kunstfluiten, met je mond. Kunstfluiten? Ja. En uh, uh, waar doe je dat? Nou, gewoon uh, met je mond en met je spieren en dan uh, zuigen en blazen. Ja. En dan, uh, ja, dan uh, doe je dat. Oké. Okay. Uh, uh, uh, maar, treed je er ook mee op? Ja, ja, ja. ja Wat leuk? Ongeveer, uh, ja, ongeveer twintig optredens in een jaar. Maar ik heb er wel eens gehoord dat de, de, de wereldkampioen kunstfluiten komt uit Nederland, volgens mij. Ja, dat klopt, ja. ja. Ah, Oké. Okay. Maar dat ben jij niet, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Ben je wel goed? Ja, dat uh, moet je zelf maar beoordelen. Want het kan ook gewoon tijdens het autorijden? Ja hoor, ja hoor. Nou, fluiten ze een stukje. Ja, dan zet ik even een cd'tje erbij aan voor de begeleiding. Ja zeg, dan wordt het wel heel makkelijk. Ja, nog een beetje. <tomtie> het een geintje, maar wel een leuk geintje. Ik kan me wel zo'n beetje indenken waarom deze meneer geen wereldkampioen kunstfluiter geworden is, maar het was wel grappig. Uh, ik heb inmiddels, nou, ik heb toch nog even geprobeerd. Die Sebastian die heeft dus uh, iets gemeld. Ik laat een klein stukje van horen, want die uitzending is bijna afgelopen, dus we kunnen niet zoveel meer. Stukje akoestische muziek. Sample en ik uh, moet nog even het verhaal Het Dat was dus Sebastian die dit gemaild had. En die volgens mij heeft dit, neem aan dat hij dat ook zelf gespeeld heeft, maar dat kan ik er nog niet helemaal goed uit opmaken. Ik moet heel veel wegklikken. Wat een gedoe allemaal. Uh, nou, dan ben ik de mailbox ondertussen ook kwijt. Goed. Maakt niet uit. Dit was uh, Sebastian. We gaan even het antwoordapparaat inspreken, want dat uh, is aanstaande maandag. Dan is er een nieuwe uitzending, dan praat Jurgen van der Berg met Lodewijk van der Grinten. Directeur van Koninklijke Horeca Nederland. Maandag start de Horecava en voor het eerst... Uh, vindt dan ook het jaarcongres van Koninklijke Horeca Nederland plaats. Een uh, gesprek over blauwe bananen, recensies op Facebook en reserveringen via Twitter. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Jurgen, ik ben heel benieuwd of jouw gast, Lodewijk van der Grinten... zijn eerste biertje uh, nog herinnert. Dus of die zich dat... Nee, oh, dat gaat niet helemaal goed. Ga ik zo meteen naar de uitzending nog een keertje netjes inspreken. Uh, mijn biertje dronk ik uh, in het Groningse Commerzel. Dat was mijn eerste biertje. Uit de flesje was dat. Ik moest wel heel erg wennen, dat weet ik nog wel. Maar ik ben benieuwd hoe het bij jullie was. Uh, dus uh, zowel van Jurgen als van Lodewijk ben ik benieuwd... naar de herinneringen aan het eerste biertje. Goedenacht, maak er een mooi gesprek van. Wij hebben nu nog 50 seconden. Ik ga toch... Er was nog iets binnengekomen weer van die jongen die net had, uh, dat. Dat, oh, dat, ja, deze. Ronald, die schrijft nog over leaving. Bedankt voor het draaien van. Hij zegt: hey Klaas. Dat is ook wel eens leuk om te horen. Bedankt voor het draaien van het nummer. Het nummer was zo kort, omdat het bij de X-Factor niet langer mocht zijn. Aha, vandaar. Wij vonden het nogal snel afgelopen. Maar we hebben het helemaal laten horen. Goed, wij gaan nu plaatsmaken voor Nora Romanesco. Dit was KC Luna voor vannacht maandag dus met Jurgen van den Berg. Ro uh, Nora die gaat nachtvluchten uh, presenteren. En dat begint zoals iedere week met de vlucht in het verleden. Speel jij eigenlijk iets? Ja, wat dan? Piano, heel mooi ook. Oh, er komt nog een mailtje binnen van wie nu weer? Nou, komen we niet meer aan toe. Oh, weer Ronald, denk ik. Ik wens u een goede nacht. En wat mij betreft graag tot volgende week.